Goedenacht. We zijn nog steeds wakker en dus niet. De nacht klinkt anders. En ook in het nieuwe jaar blijven we op de dinsdagnacht nog gezellig even met u wakker. Gewoon omdat wij het de moeite waard vinden om de dag nog even met u door te nemen. Zometeen bellen we met Marcel van Vliet, die als het goed is net klaar is met de Dakar Rally-etappe van vandaag. En we kijken terug op een dag vol met vernuft vanaf de grootste techbeurs van de wereld in Las Vegas. Dat doen we zometeen. We beginnen met onze beste vrienden uit Den Haag. Timmer Mans was op Cuba. Teven zit in Burundi en minister Duitsland mocht gisteren al bij onze collega's van Knevelen en Van der Brink aansluiten. We zouden bijna vergeten dat het eigenlijk nog reces is. Het is een nieuw politiek jaar met nieuwe rondes en nieuwe kansen. We dachten daarom laten we bellen met twee van onze favoriete Kamerleden. Mensen die ons het afgelopen jaar vaak te woord hebben gestaan. Zometeen Eddie van Heijen, maar eerst D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Meneer Verhoeven, goedenacht. Goedenacht. Lekker de batterij opgeladen tijdens het recess? Zeker. Het altijd, uh, wij zeggen altijd <laughs> recess is geen vakantie en dat klopt ook wel. Uh, want je doet heus nog wel dingen, al zijn er dan geen vergaderingen in Den Haag. Maar tussen kerst en oud en nieuw met name zijn wel echt hele rustige dagen... waarbij je even wat andere dingen kan doen. Tijd voor het gezin. Tijd voor het gezin. Uh, tijd voor een wandeling in, uh, in de bossen. Uh, vrienden weer eens even bijpraten. Dus dat is wel een uh, wel goede oplading voor weer een nieuw politiek jaar. Ja, de persoonlijke kant van het Kamerlid wil op die manier ook wat. Maar op professioneel vlak, wat ligt er in het vooruitzicht voor u in 2014? Nou, een spannend jaar. Afgelopen jaar was het natuurlijk een spannend jaar om überhaupt te zien of het ging lukken om een aantal besluiten door de Tweede Kamer te krijgen. En nou, D66 heeft daar ook een rol in gespeeld. Maar het kabinet moet weer met allerlei wetten naar de Kamer toe komen. En dat is natuurlijk spannend. Gaat dat lukken? Bijvoorbeeld op het gebied van de zorg en pensioenen. En er komen ook nog twee verkiezingen aan. Uh, gemeenteraadsverkiezingen in maart... en Europese verkiezingen in mei. Dus het belooft toch alweer een uh, spannend jaar te worden. Ja, en nu weet ik dat u uh, de campagneleider bent... voor deze 60, voor die verkiezingen. Betekent dat eigenlijk dat het werk als campagneleider... er in 2013 op zit en in 2014 iedereen moet uit gaan, uh, voeren, Of uh, bent u er nog altijd iedere dag druk mee bezig? Uh, nou, inderdaad, in 2013, uh, de afgelopen half jaar, hebben we al heel veel voorbereidingen getroffen. Dus het is nu een beetje een trein die aan het rijden is, zou je kunnen zeggen. En uh, In 2013 ben je vooral bezig geweest uh, om uh, het op gang te krijgen. En nu is het toch de bedoeling dat ja, D66 zeg maar, op alle plekken in het land steeds zichtbaarder is. Door alle dingen die we uh, gaan organiseren. En ja, Het mooie van deze verkiezing is, uh, we hebben ongeveer 350 afdelingen. En uh, we doen op ontzettend veel nieuwe plekken weer mee. Dus al die mensen zijn raadbaar aan al die vrijwilligers willen dolgraag. Dus eigenlijk hoef ik alleen maar uh, te ondersteunen uh, en komt het heel erg vanuit de lokale d 60 afdelingen zelf. Uiteindelijk is er dus wat u net zei, D66 met de rijdende trein die de PvdA en VVD waren als kabinet uh, min of meer meegesprongen. Zijn met de SGP en ChristenUnie. Denkt u dat die tijdens de verkiezingen daar vaak op aangesproken wordt? En dat is lastig te beoordelen. In negatieve zin misschien ook wel. Want CDA'ers zeggen altijd... ...ik krijg alleen maar mensen uit het land die mij vertellen... ...hoe fijn ze het vinden dat wij niet met zijn meegegaan. Nou, dat is natuurlijk op zich leuk dat het CDA dat zegt. Dat is ook hun goed recht. U krijgt zeker alleen maar leuke reacties. Uh, nou, ik krijg, ja, nee, het is, ik krijg... Ik heb wel... Vooral nadat het herfstakkoord was gesloten in oktober... Uh, ...waardoor echt toch eigenlijk bleek dat, dat er wel een aantal dingen nu wel gingen lukken en dat politiek niet meer eindeloos alleen maar aan het, aan, het, aan het debatteren was... maar dat er ook gewoon besluiten genomen werden en wat stabiliteit kwam. Dat heb ik heb wel van mensen uh, op straat, bij de supermarkt, op het voetbalveld. Uh, bij ons in Amersfoort heb ik wel echt de opmerkingen gehoord... van goed dat uiteindelijk een partij is die, die, die niet alleen maar aan het ruzie is. Uh, natuurlijk zitten er ook altijd weer lastige maatregelen bezuinigingen in al die pakketten... en daar zullen mensen ook uh, best wel last van krijgen. Dat hebben we hebben ook altijd gezien. Uh, wat, wat vooral van belang is, is, is, is toch denk ik... Dat je, uh, ook, ja, je ziet ook in de peilingen wel de waardering voor het feit dat D66 uh, de moeite heeft genomen om, uh, om dat te doen. Maar ja, je weet niet hoe het in, uh, in maart gaat lopen. En dan uh, als D66, als pro-Europa-partij, daarna de Europese verkiezingen. Wat verwacht je daarvan? Dat worden ook hele spannende verkiezingen. Uh, ja, Europa is echt een onderwerp geworden waar uh, heel veel gevoelens bij, uh, bij horen. Uh, heel veel mensen zijn ook heel kritisch. en Ik denk dat het ook heel begrijpelijk is... Want ook in Europa worden heel veel besluiten op een onduidelijke manier genomen. Heel veel mensen begrijpen niet hoe, hoe, waarom dingen op die manier geregeld zijn. Er komen ook allerlei dingen uit Europa waar mensen eigenlijk van zeggen... ja, dat snap ik niet, waarom moet dat? Allemaal kleine uh, dingen die ineens geregeld worden in, in Brussel. Uh, dat sentiment is er. Aan de andere kant zie je, en dat ziet D66 in ieder geval... dat Sommige problemen die grensoverschrijdend zijn, bijvoorbeeld financiële economische problemen met banken. Dus daarom denken we dat Europese samenwerking goed is. Alleen, we zijn wel kritisch en we zullen moeten laten zien in mei dat we niet zijn voor meer Europa... maar dat we vooral zijn voor een betere. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel politici... Lijkt het ook wel een beetje bang voor Europa... omdat ze toch altijd heel veel moeite hebben... om aansprekende namen daar te krijgen. U heeft zelf Sofie in het veld, maar die zit er al jaren. De PvdA ja. heeft een gevallen Tweede Kamerlid daar neergezet. CDA een heel onbekend iemand bijvoorbeeld. Waarom lukt het nou niet als het zo belangrijk is? Want dat horen we van iedereen. Om daar nou ook echt oud-ministers neer te zetten... of oud-premiers, zoals het in België wel lukt. ja. Dat is, een hele, dat is een hele terechte vraag. Uh, wij hebben inderdaad met Sofie in het veld wel iemand die er al, uh, al lang zit... en die het ook goed doet en die ook uh, echt uh, heel erg uh, hard gewerkt heeft... om zeg maar, het, het Europa-gevoel in, in Nederland, in ieder geval bij van de partij... wat goed over te brengen. Uh, wij hebben ook niet zo heel veel oud-ministers overigens... want we zijn wat dat betreft niet, niet, niet een partij als de PvdA en CDA... Die, ja, die batterijen kunnen optrekken. En als u in 2020 vier jaar minister van Economische Zaken bent geweest... en u wordt gevraagd, denkt u daarna... Nou, we gaan eens naar Brussel toe. Het uh, is dus wel een wat hypothetische vraag, maar uh, gezien het ja, tijd, kan dat natuurlijk best. De reizende uh, ster van D66, de peilingen omhoog, dat moet toch lukken? Ja, nee, we hebben de, de, die peilingen zijn inderdaad heel goed. En dat is inderdaad goed om op te wijzen, al zijn peilingen natuurlijk uh, palingen. Maar, en, en economische uh, over, over, zaken, uh, dat is ook een goed uh, ministerie voor u? Ja, nee, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar daarna vroeg ik zelfs nog na of ik dan, <laughs> of ik dan zelf de stap zou willen zetten naar Europa... Nou ja, Je weet nooit hoe dingen lopen, maar het is, het is in ieder geval wel een bestuurslaag... Waar, waar ik denk dat het heel interessant is om te kijken wat, wat je daar kan doen als politicus. En er kan nog zoveel beter daar, dat ik in ieder geval niet bij voorwaard zou uitsluiten... dat ik ooit in Europa terecht kan komen. Dus, en en houdt u toch vooral uw Nederlandse nummer aan, zodat we u ook dan nog ja. kunnen bereiken. Want zo uh, nachtelijk ja. kan het ook altijd nog. Dank daarvoor en succes in 2014. We gaan er wat voor maken. Het was goed vooral aan het laatste antwoord horen... dat u het politieke antwoord geven op vragen nog niet verleerd bent. Nee, dat is ook uh, ja, Dat is mijn troep, hè? Dus ik dacht, laat ik dan. vooral Om een beetje met het jaar goed te beginnen. Het is ook een geheel uw goed recht. Deze 60km-lid, Kees Hoeven, dank u wel. Graag gedaan. Sure, I can leave a light on. Let it shine on. Leave it till done. Sure, I can leave a light on. Leave a light on for you. It takes to find a way. Just to get that. Leave a Light on, prachtig liedje van de Belgische Marble Sounds. Met als tweede stem Anne, die ken je misschien. Eino Vemasto. Nooit van gehoord. Nou, het is ook een ingewikkelde naam, maar ze komt gewoon uit Utrecht. En ze doet de tweede stem bij I Am Ook, een band die we allebei zeer waarderen. En Thijs Kuiken, de zanger, was een week of vier geleden nog bij ons, de gasten hierbij nog steeds. Volgort. Maar gaan we dit ook uitnodigen? Want ik vond dit ook mooi. Ik ken uh, dit Wat mij niet. betreft zo snel mogelijk. Ja, ze zijn welkom natuurlijk, okay. deze Belg en uh, Einie van Masto. Want uh, u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En iedere week op de dinsdag hebben wij live muziek in de studio. Zometeen, natuurlijk ook, Bert Hadders en de Nozems. Dat klinkt alsof ze uit het noorden komen en dat doen ze ook. Ze komen uit Groningen. En ik heb beloofd gekregen dat als het uit Groningen komt, dat het dan goed is. We maken een leuke vriendenprogramma met muzikale vrienden, maar ook met onze politieke vrienden. Net belden we natuurlijk al eventjes met Kees Verhoeven van D66. Maar we gaan door met bellen van onze favoriete Kamerleden en vooruitkijken op het jaar 2014. En in 2013 belden we misschien wel het vaakst met Eddy van Heijem van het CDA. En daarom mag je op ons lijstje natuurlijk niet ontbreken. Eddie van Heijem, goeienacht. Goeienacht. Het was het jaar van politieke akkoorden. Het ging veel over financiële zaken. Ja. Eigenlijk was het dus niet gek dat we vaak met u belden. Uh, waarom gaan we u in 2014 weer zo vaak bellen? Oeh, uh, nou ik uh, denk dat het met die nachtelijke debatten nog niet helemaal over is. Kijk, we hopen natuurlijk allemaal dat de economie uh, aantrekt. Uh, dat de werkloosheid afneemt en dat... Uh, de problemen van het tekorten en de stijgende staatsschuld... allemaal wat, uh, wat zal meevallen, maar ik ben er nog niet helemaal gerust op. En ik denk eerlijk gezegd dat we de komen, het komende jaar nog heel veel uh, discussies daarover gaan krijgen. En uh, wat wordt de rol van het CDA dan in tussen al die besluiten? U staat er nu uh, min of meer buiten met uh, VVD en PvdA met hun beste vrienden, om ze maar zo te noemen. Uh, wat gaat het CDA doen in 2014? Nou ja, het, het klopt inderdaad dat het kabinet ervoor gekozen heeft om uh, uh, de, de meest geliefde oppositiepartijen, zo noemde Dijsselbloem, geloof ik, uh, om daar in de eerste plaats uh, zaken mee te doen. Maar je zou kunnen wij... zeggen, uh, u heeft zich niet zo bereidwillig opgesteld dat ze logischerwijs bij die mensen uitkwamen. Het komt natuurlijk van twee ja, kanten dat... in onderhandelingen. Nee, nee, dat vind ik toch niet. We hebben echt serieus uh, werk gemaakt van onze tegenbegroting uh, die in onze beleving een echt haalbaar en realistisch alternatief voor het kabinetsbeleid is die echt werk maakt van het terugdringen van overheidsuitgaven... de groei daarvan om belastingverlaging mogelijk te kunnen maken. En die belastingverlaging hebben we naar onze mening echt nodig... om de economie aan te jagen. Om de consumenten en de bedrijven weer meer lucht te geven... zodat de economie ook kan gaan, gaan draaien. Nou, die lijn zullen we echt in 2014 ook gaan, gaan volhouden. En we zullen dus ook blijven komen met concrete... haalbare alternatieven voor het kabinetsbeleid. En we zullen natuurlijk ook de partijen uitdagen om daar in zoveel mogelijk mee te gaan. En wij hebben het vanaf het begin gezegd. Als, het, als de coalitiepartijen daarover met ons zaken willen doen, dan zijn we zeer bereid om daarover te praten. Nee, u, u heeft min of meer zaken met gedaan, want u heeft om de tafel gezeten als financieel woordvoerder met andere financieel woordvoerders. Ja, Is er zeker. dan nog een moment geweest waarvan u denkt, ja, ik ben toen uiteindelijk zijn we opgestapt, u en Simon van Haarsma-Buma en de hele CDA-fractie, maar misschien hadden we toch net daar even iets eruit kunnen halen en dan was het helemaal anders gelopen. Bent u ooit zo dichtbij geweest, laat ik het zo zeggen, in 2030? Nee, dat gevoel heb ik niet echt. Kijk, je kunt ook altijd zeggen van het komt van, van twee kanten, maar wij we hebben echt een serieus alternatief op tafel gelegd waarin we zeiden, zorg er nou voor dat je de, de overheidsuitgaven, hè, die de komende jaren nog steeds met 24 miljard toenemen, hè, en dat ondanks dat de economie eigenlijk nauwelijks groeit, zorg er nou voor dat je die uitgaven euh, beperkt, zodat je ook echt aan belastingverlaging kunt doen. Nou, dus die gelijkheid dus was er gewoon niet echt. Jullie en waren moment... er nooit uitgekomen, al, al was er geen vriendelijke oppositie geweest, al had u eeuwig om de tafel gezeten met Dijsselbloem, zoals het er nu voor stond, had u er niet die uitgekomen. Die beweging zat er niet in. Nee, die beweging zat er echt gewoon niet in. En ik vind dat, dat kun je ook aan het herfstakkoord uh, zien. Daar zit eigenlijk nauwelijks een uh, beperking van de oploop van de uitgaven in. Daar zit ook nauwelijks lastenverlichting in. En het enige wat erin zit is een kleine verschuiving van de belastingen. Uh, waardoor de loonstrookjes in 2014 voor de mensen wat, wat gunstiger uitpakken. Maar uh, dat is wel heel erg opzichtig gebeurd. Want in 2015 betaal je datzelfde bedrag wel via extra belastingen weer uh, terug. Dat, dat zie je nu nog niet. Mm -hmm. Maar dat gaat uh, het komend voorjaar denk ik wel duidelijk worden. Als we met elkaar weer over de voorjaarsnota en de verwachtingen van 2015 uh, spreken. Ja, nu zit u sinds 2 september 2003 in de Kamer als ik me niet vergis. Um, en nu weer vaak aan de interruptiemicrofoon in 2014. Hoe zit het met uw persoonlijke ambities? Um, nou, ik moet zeggen dat ik uh, bijzonder... met uh, bijzonder veel uh, tevredenheid, voldoening dit werk doe. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Dat is uh, ook na tien jaar, hoe lang zit ik er dus inderdaad alweer in. Mm -hmm. Nog echt niet anders. Het, is, het kamerwerk is... Uh, uh, daar kun je heel veel van maken. Je kunt uh, zeg maar op basis van je contacten met mensen in de samenleving... Uh, in de regio waar je woont, ook het vakgebied waar je op actief bent... Uh, kun je heel veel zaken op de agenda zetten en voor elkaar krijgen. Je kunt uh, initiatiefwetten indienen. Nou, ik ben op dit moment ook met een, een aantal uh, bezig. Bijvoorbeeld om kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf uh, te verbeteren... door de oprichting van uh, kredietunies. We zullen ook met een initiatiefwet komen uh, komende maand... om. De overheidsuitgaven wat meer aan banden te leggen uh, om belastingverhogingen uh, te voorkomen. Nou, dat zijn hele concrete dingen waar je. Direct slachtkund. Dat is onze En daar haal ik ja. zelf veel voldoening uit. Ja, en af en toe nog eens een nachtelijk telefoontje. Nou, mocht, er ja. mocht er ooit nog eens ja. een functie Wissel komen, na tien jaar en een beetje, dan hopen we dat we nog steeds het telefoonnummer af en toe mogen ja. gebruiken. Uh, bedankt en veel succes in 2014. Eddie van Heijem van de 2 ja, he, Heel Hartelijk dank voor jullie serie. bereidheid om uh, iedere keer weer te woord te <laughs> staan. En uh, we houden het vol. Het zijn wel goede vrienden met elkaar op deze manier. Ja, <laughs> <goed>. <laughs> nou, kritische vragen mogen ook altijd. Geen probleem.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 Het ging voor Het ging Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging voor Het ging Het ging Het ging Het Het Het was een liefde! Het was een liefde! Het was een liefde! liefde voor muziek! Het was een liefde! Liefde voor muziek! En toen dacht ik bij mijn gelovigen: Waarom zijn de Blanken zoveel bekakter dan de Zwarte? Oh, Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel partijen?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 En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen Lucifer natuurlijk, maar passie en vuur. En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen Lucifer natuurlijk, maar passie en vuur. Het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde, de liefde voor mezelf. Het was de liefde, het was de liefde. Oh, Raymond van het Groenewoud, toen kon je daar nog mee wegkomen hoor. Met uh, dit soort... Uh, ja? Ja, dat is toch wel een beetje hier en daar... Uh, nou, je, je hebt misschien niet zo op te letten, maar... De, de, de onderkant van uh, Tina Turner werd net al uh, benoemd uh, door de bandleden. Uh, die wordt hier bezongen. Nou, dat, dat was in die tijd misschien al uh, iets waar je niet zo op zou verheugen. Maar het gaat sowieso uh, <laughs> uh, kort door de bocht. Wat Raymond van het Groene woud her en der zingt. Maar het is de liefde voor muziek en hij heeft ook wel de nodige zelfspot. Het is negen voor half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL op Radio 1. Zometeen uh, Bert Harders live samen met zijn Nozems hier in de studio. Maar eerst uh, gaan we naar Las Vegas. Want de grootste elektronica beurs van de wereld die is daar vandaag begonnen. De 6 de Consumer Electronics Show Gadgets. Telefoons en zelfs auto's passeren de revue. Tweakers, redacteur Wout Vulnerkotter is momenteel in Las Vegas. Goedenavond is het voor jou volgens mij. Uh, goedemiddag voor mij, nacht voor jullie. Ah, oké, okay. nog een goedemiddag. Dan zit je zo ver naar het westen toe, dan is het half zes of zo niet. Uh, ja, het is hier iets voor half zes in Las Vegas. Ja, helemaal de westkust. Ja, dat bedoel ik. Dan zit je er helemaal tegen die kant aan. Je hebt de hele dag op de beurs rondgelopen. Wat is het uh, meest bijzondere dat je vandaag hebt gezien? Um, het is. CS is toch echt een televisiebeurs. En vorig jaar zag voor het allereerst kromme tv's. En nu komen ze met televisies die je gewoon of erg of krom kan zetten... waar je maar zin in hebt. Ja, maar wacht even. Mijn, mijn ouders hadden vroeger zo'n zo Philips ding. En die was ook hartstikke krom hoor. Die liep gewoon bol. Nou, uh dat is een bolle tv inderdaad. Nee, maar nu hebben -huh. ze dus... Uh ze hebben -huh. eigenlijk de platte tv's wel een beetje geperfectioneerd, vinden ze. En ze zeggen, ja, als je nou gewoon perfect beeld wil hebben... moet die een beetje krom zijn. Want dan zijn de hoeken even ver van je ogen af als het midden... Nou ja, als dat ook echt zo is. Ik denk niet dat de heel veel mensen zullen opvallen. Maar dat is waar iedereen hier op inspringt. Dus als je als fietsfabrikant alleen maar met een grote vrachtwagen platte tv's hierheen bent gekomen, dan, uh, dan doe je eigenlijk niet mee. Maar dan, dan, dan is er, je zegt, vorig jaar waren het al de kromme tv's en nu kan je ze nog zelf buigen. Maar die hele kromme tv's heb ik nog nooit bij een consument in Nederland ergens gezien. Dus ze zijn nu alweer verder dan dat wij de consument, we lopen gewoon eigenlijk twee jaar achter. Nou, eigenlijk wat ze wat hier laten zien, hier zijn echt de prototypes die nog een met, uh, met, beetje met, met klittenband aan elkaar zitten, oh. zeg maar. Dus misschien slaan, we, hier, dat... misschien slaan we die kromme televisie gewoon helemaal over en gaan we gelijk naar de buigbare televisie. Nee, dat is okay. maar op zich, als je, als je nu in de, in de grote elektronica winkels kijkt, dan kan je af en toe al zo'n groot tv-merk zo'n kromme televisie zien. Maar inderdaad, mm. weet je, die dingen die kosten gewoon bijna 10.000 euro. Um, dus dat is niet voor, voor, de gewoon, uh, voor jou mij weggelegd op dit moment. Het uh -huh. zou best wel goed kunnen tegen de tijd dat dingen een beetje betaalbaar zijn. Dan, uh, dan hebben ze toch weer raardere dingen gedacht. Nou is het met dat soort beurzen altijd zo dat er heel veel staat uitgesteld. Maar dat de journalisten altijd eigenlijk maar geïnteresseerd zijn in één of twee dingen. Hè? Waar staat de rij op dat moment? Waar is het, het meest druk? Uh, ik denk de grootste twee stands hier. Uh, uh -huh. Dat zijn Samsung en LG. Omdat zij dus met die... Uh, zij hebben eigenlijk ja, de meest geavanceerde tv's. Uh, ze hebben ook dingen van 105 inch staan en zo. Van die, van die, eigenlijk van die bioscoopschermen van thuis. Oh, man. En uh, ja, die, die stands zijn echt gigantisch. Dat zijn kleine dorpjes. En de rijden daar, dat is, uh, dat is niet voor te stellen. Nou hoef jij als journalist ook echt niet druk te maken over hoe het nou eigenlijk, uh, wat het eigenlijk gaat kosten. Dus wat, nou, wat is nou het allermooiste wat je deze week nog hoopt te zien? Um, dat is eigenlijk iets heel kleins. Vertel. Um, je, ziet ook, je ziet ook heel veel smartwatches hier. Dat is helemaal Je hebt eigenlijk alle elektronica die je op je lichaam kan dragen. Je hebt van die polsbandjes die dan je fitnesslevel meten en dat soort dingen. Ah, ja, dat is een zo'n ding, ja. Ja, je hebt, je hebt, je hebt een, een smartwatch, die heet de Pebble. Dat is een heel populair dingetje. Uh, maar dat was een heel simpel plastic horloge en die werkte wel goed, maar die zag er niet zo mooi uit. En dus je net vandaag hebben ze een, uh, een hele mooie stalen versie uitgekomen, die er eigenlijk echt uitziet als een heel mooi high-end horloge. Dat is ook een beetje het probleem met die smartwatches altijd. Mm -hmm. Ze zijn wel grappig, maar als je een beetje van mooie horloge's houdt, dan moet je er natuurlijk niks van hebben. Nee, ja, een beetje plastic uit. Ja, maar, maar, maar, dus persoonlijk, ik hou een mooie en van gadgets. Uh -huh. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd naar dat ding. Maar wat, wat kunnen we met dat ding? Nou, het is, ik kan je vertellen. Ik krijg denk ik om de tien minuten hier een mailtje van een bedrijf die wil dat ik bij ze langskom. <laughs> dus mijn telefoon, die trilt de hele dag door. Ik allemaal geluidjes uit. Ik word er helemaal gek van. En zo'n smartwatch is dan nog best wel handig. Want dan hoef je niet elke je telefoon uit je broekzak te halen. Dan zie je gewoon op dat schermpje uh, wie je mailt, wie je belt. Uh, je kan mensen wegdrukken. Het is een soort van... Um, ja, een soort filter tussen je smartphone en jou. Mensen die de hele dag met hun smartphone bezig zijn... dat ze ook af en toe de dingen in de boekzak kunnen laten. Maar dat, dat Pebble is op zich wel een interessant bedrijf. Want het is eigenlijk maar een heel klein bedrijfje tussen al die giganten. Ze maken ook kleine dingen. Maar de, de hele wereld van de LG's tot de Samsung's... Eh, of tenminste eigenlijk de telefoonmaatschappijen natuurlijk... de Apple's, de, de, de, ook de Samsung's... die jagen dan toch om zo'n bedrijfje over te nemen? Dat, ja, ik, ik, zou, ik kan me voorstellen dat zie je vaak bij start-ups. Want het is een echte start-up. Een jaar ja. geleden waren het nog nergens. Um, dat ze gewoon zelf ook wel doorhebben wat ze wel waard zijn. En je weet ook, als je overgenomen wordt door zo'n groot bedrijf als Samsung en LG... dan zeggen ze waarschijnlijk na een jaar van, nou, nah, het was gezellig, we hebben al je spullen. Um, dit moet je nu gaan doen. En als je natuurlijk je eigen bedrijf draait, heb je zoveel creatieve vrijheid. Hm. En die mensen die dit doen, die, die willen... Kijk, die start worden niet opgericht omdat die mensen heel veel geld willen verdienen. Die willen echt een heel mooi product maken waar ze heel enthousiast over zijn. En dat is waar... Ja, waar ze... Waar maar die, de jongens, voor die jongens van Pebble hoeven zich toch eigenlijk... geen enkele zorgen te maken over de rest van hun leven... als het op geld aankomt. Dus als je zoiets ik maakt weet, dat waar iedereen op jou. Ik weet niet hoe ze het persoonlijk geregeld hebben... maar nee. in de, op de bankrekening van het bedrijf zelf... daar staat... Uh, er staan flinke aantallen ja. dollars op inderdaad. Ja. Ik heb zelf net een, een nieuwe televisie gekocht. Ik dacht dat dat het meest technologische wonder ooit was. Want ik kan zelfs in mijn eigen televisie nu 3D kijken. Maar dat, eigenlijk lopen we gewoon heel erg achter hier in Nederland. En, en gewoon op de 3D bank. 3D was hier denk ik vier jaar geleden helemaal hier. <laughs> nou, nou, nou ja zeg. Nou. <laughs> neem je zo op, maar voor me heel al. Neem je nog wat mee? <laughs> Sorry, remote? wat zei je? Ja, Terwijs is niet krom, hoor ik al. Nee, hij is, hij is niet krom. Nee, nee. En ik vond hem ook heel ja, erg groot. Maar ja, dat ja, slaat dat nergens. Dat is een beetje jammer, hè? Goed. Hij doet het wel. Ja, Wout, veel plezier daar. Ik, ik, ik vind het dat je het een beetje lullig voor Anno. Nee, deze dat geeft niks. Neem je nog wat mee terug uit Las Vegas? Uh, ik had niet te veel schulden. <laughs> Want uh, dat is een beetje wat men hier uh, op. Uh, nee, ja, ik denk een heel groot uh, gebrek aan slaap. Dus is hier... Uh, het hard doorbekken, maar het is uh, verschrikkelijk leuk om te doen. Leaving Las Vegas ook een film over gemaakt, toch? Het is uh, drie voor half drie. Dankjewel, daar is het uh, bijna nou ja, half zes. Dankjewel voor je uitleg. Wout funde ja. van uh, tweakers. Bij ons uh, in de studio uh, drie man uh, sterk, Bert Hadders, Is het uh, Met DD ERS. Klopt helemaal. En je hebt de Nozems meegenomen. Ja. Ik vind sowieso uh, bands die en de... Hebben sowieso altijd al goed. En dan Nozems al helemaal. Ja. Wat kunnen mensen verwachten? Met zo'n naam zijn de verwachtingen namelijk altijd heel hoog. Ja, nou ja, het is ook heel erg goed. Dus Het is heel terecht dat je verwachting zo hoog is. Denk ik. Nou, we hadden geen naam. Ik zei uh, toen we begonnen dat ik heet Bert Hadders. En jullie zoeken het verder maar uit. En toen kwamen er een <grijp> hele lange rits namen. Elke week hadden we een andere naam. Maar op een gegeven moment... Zoals? De kontjebonkers uh, zijn gevallen. De, uh... de brandweer. De stadjes. Ja, ja, de nozems, de, de, de, de kontjebonkers. Uh, er zitten zit toch drie, drie mannen van. Nou, in ieder geval, jullie, jullie zullen dertig geweest zijn. Ja, best wel. Ja, tegenover. Uh, valt er mee, hoor. Maar heel jong, hard van jong, j, jong van geest, zo blijkt. Ja, uit, uit, uit, het, uit het hoge noorden. Ja, uit Groningen. Groningen, dan is de vergelijking bij mij dan ook meteen daar met misschien Mijn de Talma en de Negro's. Ook een soort van samenstelling met Ende. Ja. Is dat uh, muzikaal ook? Ook enigszins treffend? Uh, nee. Volgens mij niet. Sorry. Nee. Mijn Natalma nee? is een Fries. Maar die woont ook met de wij... Groningen in de, toch? In de stad Groningen. Uh, nee, het Natalma oh, nee. is een Fries. Oh, en, uh, ik ben een Drenthe. Het is allemaal heel ingewikkeld. Ja, want, maar alles klont het samen in de stad Groningen. Want jullie want de andere twee van de band, die hebben in de Friese band Lui-Hond gezeten. Ja, klopt. Ja, ja. Dus het, eigenlijk is het gewoon een Noords collectief daar en iedereen. Ja, is toch een heel klein wereldje Ja, daarvan. nee, dat is, uh, nou, maar goed, wij mogen als Randstedelingen moeten we vaak heel goed uitkijken dat we juist zeggen wat nou wel of niet uit Groningen en Friesland en Drenthe komt. Eh, daar ja. ligt het wat gevoelig soms ja, in. Friesland ligt het heel gevoelig. Maar eh, Groningen is gewoon. Groningen zijn jullie er trots op als ik zeg zometeen... ze komen uit Groningen. Eh, ja, uit de stad Groningen. Ja. zijn we De stad Groningen. Ja, ja, precies, ja, ja. Nou, hoe, dat, hoe dat klinkt, gaan we zo meteen uh, horen.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 Wat de oorzaak is, is ook nog onduidelijk. Volgens een specialist staat dit type helikopter bekend als zeer veilig... en de bemanning was ervaren genoeg om in het donker te vliegen. Tot slot nog het weer. Vannacht is het opnieuw warm voor de tijd van het jaar. Het is regenachtig en het wordt zo'n 8 graden. Overdag is het grotendeels droog, maar wel staat er in de eerste helft van de dag een harde wind. En tot zover. Het minuutje. Dankjewel, Leon. Het is uh, half drie. Ja, wacht even. Ik ga eerst even wat meer licht maken in de studio. Want zometeen gaat dus Bert Harders met zijn noise op spelen. Maar dat moet je natuurlijk allemaal kunnen zien op radio1.nl via de webcam. Ja, Anne, dan ga ik even zorgen dat het iets meer... Nee. Nou, ik kan wel aankondigen, maar ik weet eigenlijk niet hoe het eerste liedje heet. De Poolse Bruid. De Poolse Bruid. Was dat niet ooit een uh, serie of een film? Een serie van Dat, dat, dat mij, was het film. Een film. Maar met... het liedje gaat daar niet over. Het, het liedje, het is nu ook beter te zien, begrijp ik, Anne. Ik dat zou handiger van. zijn als je dat bij een microfoon zou zeggen. Wil je het nog een keer zeggen? Nee, ja, ja, dat nu op radio1.nl en dan uh, webcam en dan, uh, dan zie je ook nog uh, de Nozems en eh, Beth Harders en de Nozems live. Ze zwaaien er ook nog even bij, live bij Radio 1 dus, met De Poolse Bruid. Ze is het half, zo schier ze op de foto Echt huilen, Ze op de dating site Ze lust hem groog, maar daar dan je al de poon En koop, cool, oh kills ze al night. Zie nu, ze is groot maar hij woont op je zijn moeke Het hele mis, dat is nog lang niet dood Ze gunt mij niks, nog hij gaande klaar Om mij verzoekt, Ze daarmee in de sloot En ik was opzij, nog echt te lijden En nou weer in, kom maar de Poolse bruis. Brak meer haar in honderdduizend stukken. Al oh, wat ik kreeg was een Poolse bruid Als ja. op soms lood, nu een lange Ze eindelijk eens molen in de bedste ligt. Denk tamarinite met zijn hoop nog zal komt. Dat vervulde van, De echte lak op je licht. En ik was op zijn echte lijfde. En nou ben ik kom maar de Poolse bruid. Ze brak mijn haat in honderdduizenden stukjes. O, maar die kreeg. De is een Ik kwam het nooit, houd dat ik het nooit vertelde, dat ik hier tussen grepen meer zit. En ik was opzuigd, mijn echte lijden, nou ben ik een komma de Poolse bruid. Ze bracht me haat in de honderd toestuken, over ik kreeg ik. Was de boze bruid. Oh wat ik kreeg, was de boze bruid. Oh wat ik kreeg, was de boze bruid. verkeerd is dat dan zo. niet. Ja, nee, maar ik bedoel, ik kom zo op zo nou. Zij, nee, zij brak, zij brak mijn hart in Duitse stukken. Maar ja. wat ik kreeg was de Poolse bruid. Ik ben gek op de Poolse dames. <laughs> ja, ja, ja, dat dus dat kwam helemaal Laat je vriendinnen nee, niet nee, horen. Dit kwam helemaal verkeerd, ja, uit Colombia. Maar alsof daar nou wat mis mee is. Nee, dat... er is ook niks mis mee. Het... We weet waar het over gaat. Of... Nee, ik begrijp het niet zo goed. Da dat <laughs> vraag ik eigenlijk. Nee, het gaat over, uh, over die boeren die te lelijk zijn om een boer's vrouw mee te doen. <laughs> en dan op, op, een, op een website dan op zoek naar een. Uh, maar dat was oh, op ben die ben manier die de Poolse bruid. Ja, nee, dat begrijp dat ik altijd. Dat soms zo tegen als ze elkaar ontmoeten, zeg maar, wederzijds. Ja, ja, ja, ja. ja maar dan, dat is dan ook met dat, met dat groens en dat Pools, dat zal ook wel een behoorlijke Babylonische taalverwarring opleveren. Maar het lijkt net Engels als ik nu, uh, wat ik nu hoor. Dan heb je dat vaker gehoord? Uh, het, het, het zingt net als Engels. In tegenstelling tot Nederlands. Wat veel hoekiger is. En, uh, vanmorgen zag ik een Italiaanse nummer in de tekst. En dan heb je helemaal 25 lettergrepen per zin. En, maar Groningen zingt net als Engels. Ja, het is wat, wat, wat makkelijker op het metrum te krijgen ja, misschien. Ja, klopt. Ja, nou ja, ik, ik ben dol op dit soort dingen. Want dan kan ik het ook echt gaan zitten volgen en proberen te vertalen. We gaan het later in uitzending ook nog wat het Vries hebben. Dat, ja. moet, moet jij toch spreken? Ja, nou ja. Omdat jij uit Oosterwolde in, komt. Import Vries. Dus dan hoeft het niet. En ik spreek maar je heet zo... nota bene Anne de Jong. Ja, dat is waar. Ja, uh, goed. Uh, dankjewel. Zometeen veel meer, Bert Harders en uh, de Nozems. En uh, gaan we ongetwijfeld ook nog weten hoe die Nozems dan echt bij naam heten en zo. Um, want anders uh, klinkt het altijd zo lullig. Uh, maar dat zometeen. Nu eerst uh, Europa. Ja, na een periode van vele economische tegenslagen voor het Zuid-Europese Griekenland, is er een tijd uh, voor positiviteit. Oftewel, een moment van. ...prosperiteit en salubriteit, zoals de oude Grieken het zouden zeggen. Want vanaf 1 januari heeft Griekenland het stokje van Litouwen overgenomen... ...als voorzitter van de Europese Unie. Maar betekent dat dat ze nu meer macht hebben in Europa? We vragen het aan Bart van Hork, de man die ons van duiding voorziet vanuit Europa. Bart, goedenacht. Goedenacht. Ja, om de vraag maar gelijk te stellen en aan jou om te beantwoorden... ...hebben ze nu meer te zeggen in Europa? Ja, in principe hebben ze wel meer invloed. Um, als je voorzitter bent van de Europese Unie als land... ...betekent dat dat je zelf een half jaar eigenlijk de agenda kunt vormen... ...en ook uh, ervoor zorgt dat uh, alle partijen in Europa het ermee eens worden. Um, nou, daar hebben ze wel wat meer macht dan, uh, dan normaal. Um, je ziet ook dat de Grieken een paar punten naar voren schuiven. Migratie is een heel belangrijk punt wat ze hoog op de agenda willen zetten. Um, maar voor de rest hebben de Grieken een heel merkwaardig uh, voorzitterschap... ...want tijdens hun voorzitterschap zijn er ook verkiezingen in Europa... En dan ligt heel Europa eigenlijk stil. Dus waar je normaal zes maanden gedurende een voorzitterschap hebt, hebben de Grieken eigenlijk maar vier maanden. Dus wat dat betreft zijn ze wel wat beperkter. Ja, maar aan de andere kant hebben ze er wel uh, een zootje van gemaakt, financieel gezien. Heeft de rest van Europa daarvoor op moeten draaien? En denk ik dan, is het dan wel handig om ze wat meer macht te geven op dit moment? Ja, dat, uh, dat is heel erg uh, het sentiment wat leeft inderdaad. En je ziet dat de Grieken daar ook wel echt rekening mee proberen te houden. De Grieken hebben gezegd van voor ons is dit ook echt een mogelijkheid. Om te laten zien dat wij weer serieus genomen willen worden. En je ziet ook in alles wat de Grieken doen. Daar speelt die bezuinigingen een hele grote rol. Normaal kost een voorzitterschap een land 80 miljoen. De Grieken doen het voor 50. En dat zie je in alle kleine details hier terug. Een logo voor een uh, voorzitterschap. Kost gemiddeld 150.000 euro. De Grieken die hebben het heel goedkoop gedaan. Die hebben gewoon een hele jonge start-up gevraagd. Ontwerpen ze een logo. En voor 12.500 euro waren ze klaar. Dus je ziet dat de Grieken ook dit aangrijpen als kans om heel Europa te laten zien. Van kijk, we zijn echt op de goede weg. We zijn serieus bezig om te bezuinigen. Neem ons alsjeblieft eens. Maar serious. de problemen zijn toch wel wat groter dan uh, 100.000 euro besparen op een logo? Nou ja, maar je ziet dat ze wel, als je kijkt naar hoe duur het, uh, het voorzitterschap normaal is, kost 80 miljoen. Zij proberen het voor 50 miljoen te doen. Ik moet ook niet te veel, uh, uh, uh, je moet ook niet te negatief erover uh, over doen. De Grieken proberen het wel. Het is niet zo dat ze in die zes maanden echt een uh, complete imago kunnen, uh, ja, kunnen, kunnen terugkeren, zullen we zeggen. Mm -hmm. Maar ze proberen wel te laten zien van ja, kijk... En, Sowieso bezuinigen we al heel veel. En dat doen de Grieken ook echt wel. Ze zijn op bepaalde opzichten ook wel op de goede weg. Ja. Maar ook zoiets als het voorzitterschap. Daar zullen we nog eens extra laten zien. We kunnen het wel. Ja, en hoe staat het met dat imago eigenlijk. In de rest van Europa? Ja, dat, dat is gewoon. Dat is en blijft gewoon uh, heel slecht. Kijk, de Grieken, wat, wat jullie uh, zeggen. De Grieken hebben er gewoon echt een potje van gemaakt. Dat hebben uh -huh. ze zelf ook toegegeven. Um, en ja, week na week komen er uh, nieuwe verhalen van. Ja. ...oud-politici veelal, die toch weer ja, corruptieschandalen, omkoping... ...maar ook, uh, er was laatst een, uh, een oud-minister die reed met valse nummerborden om belasting te ontduiken rond. Ja, en daarin merk je toch dat het, het zit gewoon heel diep. Maar ja, we moeten ook heel eerlijk zijn. Kijk, ze, wij wisten allemaal toen de Grieken lid werden van uh, de, de euro... ...dat het daar niet helemaal nog in de haak was... Dus we hebben daar toen onze ogen voor gesloten. Nu zijn ze lid en nu kunnen we niet helemaal zeggen van ja, het is allemaal jullie schuld. We ja. wisten dat het daar niet helemaal in de haak was. Um, en ja, Keulen en Aken is ook niet op één dag gebouwd. Uh, ze proberen daar echt wel wat van te maken. En ze zetten ook een grote stap hoor. Dus wat dat betreft moeten we de Grieken ook wel wat krediet geven. Ja, en, en ze krijgen nu de kans. Los van die problematiek mogen ze dus in ieder geval voorzitter zijn. En dan wil Griekenland natuurlijk ook hun eigen agenda een beetje zetten. Zo willen ze het uh, nou, vooral over migratie hebben ook tijdens dit jaar. De migratie binnen de EU. Waarom is dat zo? Nou, dat heeft ermee te maken dat uh, Griekenland is natuurlijk een uh, van de landen die echt de buitengrenzen kent van uh, de Europese Unie. Maar nog belangrijker zijn grenzen aan Turkije. En via Turkije lopen heel veel vluchtelingenstromen vanuit het Midden-Oosten die eigenlijk toegang willen tot Europa. Dus Griekenland heeft meer dan uh, eigenlijk ieder andere EU-land last van, uh, van vluchtelingenstroom van illegale immigranten in een land. Nou, mm -hmm. uh, dat is een probleem wat ze echt hoog op de agenda willen hebben. Ze zeggen, dit is echt een probleem wat niet alleen wij kunnen oplossen... Maar het is echt een Europees probleem. Uh, hoe dan ook, ze gaan het uh, aankaarten als voorzitter van de EU. Dat is vanaf 1 januari officieel. Maar morgen hebben ze volgens mij de openingsceremonie. Uh, worden dat uh, karige hapjes? Nou, dat worden geen enkele hapjes. Oh. Daar we, en, en daar zie je het, het, de soberheid al. Iedere presidentschap, ieder voorzitterschap... Uh, ...nodigt ambtenaren uit van andere lidstaten. En die, worden, die krijgen het is ook een soort reclamecampagne voor je eigen land natuurlijk... Die krijgen mooie excursies, uh, mooie diners. Dat is allemaal afgeschaft. Ze krijgen helemaal niks. Ik vind het wel mooi dat als we jou bellen... dat je niet alleen alles over de inhoud van al die wetten weet... maar dat je zelfs weet wat er op de openingsceremonie voor hapjes uh, geserveerd wordt. Dan weet je dat je goede Europa kent aan de telefoon. <laughs> dankjewel. <laughs> Bart van Ork, dankjewel weer voor uh, al je kennis en uh, wijsheid. Graag gedaan. Ja, al je kennis, dat er geen hapjes worden geserveerd, in ieder geval. Zeker. Het uh, is 18 minuten voor drie. uur luistert naar het programma Nog Steeds Wakker op Radio 1. En dat ja. is het programma van Omroep WNL. En ik zie uh, op Twitter dat er mensen lekker aan het luisteren zijn. Ik hoorde net iemand van de band dat uh, uh, de mensen vanuit L.A. aan het luisteren zijn. En vanaf Bonaire. Sint Maarten. Sint Maarten, Sint Maarten. sorry. Sint Maarten. Het mag uh, allemaal en we zijn er hartstikke blij voor, uh, mee. Uh, luisteren is gratis of je hebt er al... Uh, voor betaald als belastingbetaler. Waar je ook voor betaald hebt... is een fantastisch overzicht van al het uh, uh, televisie- en nieuws van de afgelopen dag. Zit er ook publieke omroep bij? Want dan hebben we dus dubbel betaald, Leo Mastik. Uh, genoeg publieke omroep. Kijk, ik heb uh, met volle Waar voor je geld? Gaan, waar, waar voor je geld. Maar ook een stukje commerciële. Want ik uh, begon de dag al vroeg vandaag... En ik was gelijk goed uh, wakker, moet ik zeggen. Want om kwart voor acht ging de wekkerradio al af. En die stond uh, deze morgen toevallig afgesteld op de collega's van 538. En in de uitzending meester Frank Visser... die begint aan een nieuw seizoen van de Rijdende Rechter. En na de, na de overhangende bomen heeft de rechter een nieuwe trend ontdekt. Ik zou zeggen, hou je even vast. Want je staat ervan te kijken hoeveel mensen gewoon bij elkaar achterlangs moeten. Dat ik bedoel, langs de achterdeur dan. Uh, de... <laughs> Ja, je begrijpt, daardoor was mijn interesse wel een beetje gewekt op dat moment. Dus ik ben vanavond lekker gaan zitten voor het nieuwe seizoen van De Rijdende Rechter. En het was genietig geblazen. Om er even in te komen. Hij, Hij heeft met mijn moment ja, ja, ja, ja, de berg. ja. Ja, dat is waar. Dus wij wilden gewoon geen boze blikken meer, geen concentraties. Dus we zaten lekker rustig zo. Nou, het gaat in deze avond inderdaad over bij elkaar achterlangs gaan, zoals die dat zo mooi verwoorden. Oftewel recht van overpad. Nou, dat is een heel moeilijk wettelijk uh, puntje natuurlijk. De familie Bons heeft in deze aflevering uh, een, achter, een, een pad uh, dat achter het huis van de familie Leeuwenstein heen gaat. Daar moeten ze overheen om de fiets weg te kunnen zetten. Maar de familie Leeuwenstein heeft daar een hekje gemaakt, zodat hun zoontje niet wegloopt. Ze leven op gesp gespannen voet. Ja, ik word nou neidig hoor. Ja, Kom maar, doorheen, zeg ja, het ook maar. Wat nou, ja. nou zegt hij? We kunnen het op de poot zetten. Op haakje, en dan maken we erdoor. Ja, om zulke dingen gaat het. En het blijft ook vooral een herhaling van zetten deze aflevering. En wat me er toch vooral oplever, uh, opvalt, het is vooral veel irritatie. Er hebt nooit een hek gestaan. Maar nee, we nee, hebben dat gedaan voor onze zoon? Daar hebben wij toestemming voor gegeven. Oh. Mits als je kind binnen is, het hek open. Maar wat doen jullie? gewoon gaan hier een bankje zitten maar het hek dicht. Nou is niet nodig. Heb je dat muziekje er zelf onder gemonteerd? Of staat het onder... Nee, dat zit er onder. Dat is lekker, nee. lekker traag. Ja, ja, ja. Ik ben ook blij dat er weer een nieuw seizoen is. Hoor, want, ja, uh, ik zit iedere avond gekluisterd uh, voor de televisie. Nou, meester Frank Visser gaat uitspraak doen. En één ding is duidelijk. Er is recht van overpad. Daar is sprake van. Maar aan welke eisen moet het pad dan voldoen? Dat is ook nog een kwestie. De rechter komt dit seizoen in ieder geval leuk uit de hoek. Dan is dat recht van overpad is er. En dan wilde ik ook weten hoe breed moet dat dan zijn. Voor een handkar. En dat Twee meter een handkaart is geen nou, twee meter, mevrouw. Nee, nee, nee. nee Dan nee. hebben we de SRV-wagen. Ja, nou, dat is dus het debuut voor dit tv-seizoen van de Rijdende Rechter. De SRV-wagen. En volgens mij heeft nog? De Rijn de Rechter, ja. Maar voor mij heeft de Rijn de Rechter het, uh, die, die wet over overpad... heeft hij ook zelf uitgevonden om zijn programma spannend te houden. Want het gaat ja. altijd over het recht op overpad. Ja, en dat is knap, want het is een uitzending van een half uur. Ja. En... Deze situatie over een hekje dat dus met een veer uh, dichtklapt... zodat het zoontje van die ene familie niet wegloopt... hebben ze een half uur mee weten te vullen. Dat is toch ook een, uh, een kwaliteit. Uh, dus over uh, he, goede uitgaven van de belastingcentrum gesproken. Nou, bij de hoorzitting zijn ook nog andere buren aanwezig. En ook deze meneer heeft problemen met het hekje van de familie Leeuwenstein. Het lijkt inmiddels wel een kinderserie aan de reacties te horen. Hij zegt, dan sluit ik het af, dan doe ik het op slot. Ik zeg, nou, dan mag jij proberen. Nee, niet. Oh, schijn houden. Nee, ik zeg de dat voor jou, van als, dat persoonlijk, dat hek bij jou door je raam heen. Als jij hem op slot, ja, het oh, is dan mijn vrouw echt, er niet bij zit. Is echt, want ja. op een gegeven moment gaat hij bij mij. Ja, ken ik dan met jou praten, zegt hij ja. tegen mijn vrouw. Want met nee, hem kan ik, ik jou jou praten. niet praten. Ja, natuurlijk wil dan... ik met jou niet meer praten, joh. zakken was je, dat de bent. Nee, nou, gezellig allemaal. Ja, ik vond het vooral het Oh, Dat vond ik heel leuk. Nou ja, je had het misschien al door, maar deze uitzending werkt toen naar een climax. Ja. En graag laat ik jullie kennis maken met het volgende nieuwe scheldwoord. Ik ben ja. achterbezig. Ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand was, maar ik zei wat. die ISO Lier wordt ook steeds makkelijker. Ik denk, wat is er nou aan de hand? Maar ik versta het woord niet. IJssel-leider? ijssel e S, S, -H S -H Ja, dat heb dat, was, uh... oh, dat is een samenvatting van Amerikaans. S -H S -H ja. en leider Ja, dat pik je dat nog wel mooi eventjes mee. Leiden, hè? Je zou er maar aan leiden, jongens. Maar wat is ja. de uitspraak? Ja, die ga ik naar jullie even meegeven. Dat, dat wil ik jullie eigenlijk laten gokken. Wie denkt jullie dat er gelijk heeft? Mag het hekje blijven? Of is dat recht van overpad zo geregeld dat... Uh... Nee, het recht van overpad is altijd sterker. Ja? Nou, ik denk dat we deze families volgend jaar gewoon weer bij de rijden en de rechten zien. Want ze mogen zowel achter het huis langs. Het hekje moet ook open kunnen. Dus eigenlijk uh, Niks. beginnen we waar we... Of eindigen we waar we begonnen zijn. En dat is de uitspraak. En daar zullen we het mee moeten doen. Zeker. En jullie voor nu ook. Tot zometeen. Dankjewel. Leo Mastik Diedrik van Zessen. We zouden toepraten naar de band. Sorry. Ja. We zitten even naar elkaar aan te kijken. Zo dat hebben we soms. Dat hebben we we soms. moeten als duo er weer inkomen dit nieuwe jaar, Diedrik. Is dat, is dat het geval? Ja, nou, helemaal niet. Ik heb je toch drie ik... weken niet gezien. Ja, en zo. Maar normaal gesproken zie ik je vaker dan mijn eigen moeder. Ja. Dus misschien is dat het inderdaad. Ik vind het wel hoe, vaak ziet, hoe vaak zien jullie elkaar eigenlijk als band zijn? Repeteren jullie heel veel? Nee, we repeteren nooit. <lacht> jullie kennen elkaar sinds <lacht> vanochtend. Nooit, en, is, ja. uh... We spelen heel veel. We spelen uh, genoeg om uh, niet te hoeven repeteren. Af en toe ja. hebben we nieuwe nummers. Maar we moeten wel nodig weer eens repeteren. Want ik ja, heb we heel veel met een drummer, uh, dus dan repeteren we wel. Wow. repeteren we wel. Het volgende met Domnee. Domnee, is dat Dominee? Dat is Dominee, ja. Zeg, ik kom ook dus een... zo. Jij komt toch wel uit. Poort. Ja. Ah, hij is hey. helemaal trots. Oké, Domnee, Domnee. We gaan uh, horen wat uh, die Domnee Domne allemaal uitvreet. In een nieuw nummer. Live. Bijna nieuwen. Voor ik ook zal lennig zijn De kerk van zekerheid. Is geen plek voor deze fit Zelf jaren zelfde Ik leuk niet dat dat ooit werd Dan nee, dan nee Ik ben om zeven. Naast Naar toch verbindingen Doe nooit zo druk geweest. Vat en vat dag in een hoge zee verdijnt. En alles was die zurst, dus bier afwaar baak baan belandt. Elk joda zou een ploeg, van mij een Egypte noord. We zakken de bottom af the koop de peek dan liggen binnen onze zee. Naast dat toch verbinding is. Vroeger ook, naar wel ander leeg. Van tijd nog nooit, nog nooit zo so druk geweest. Kwinnen, met een dak van zuiver En als het weer naar het aanzwart, heet dan wapen hier naar het old. Ja, joh, daar bloem van me een Egyptenolen. Stak de af maar verkopen, dan pikt hij meer kloot. Domnee, domnee, bin om zee. naast Verbinding is voor een oog naar een oorlog. Want het nooit, nog nooit zo druk geweest. Dan, nee, dan, nee, het is nooit zo druk geweest. Dan, nee, dan, nee, het is nooit zo druk geweest. De Damn damne, is het nooit zo drooi geweest? Is dat droog? Droog. Droog wel? Droog. droog. Oké, okay, en uh, dat gaat in dit geval over? Nou, ik, ik kom uit de feenkolonies en dan, dan kan het verschrikkelijk stuiven. Als het dan een week droog geweest is en dan denk je midden overdag, de dag de wereld vergaat nu. Dan is het helemaal duister als je naar buiten kijkt. Dus het gaat over iemand die... Uh, de dominee vraagt als om, om, om, hij uh, om regen wil bidden. Mm, ja. Gaaf hoor. Ja. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. En blijven jullie nog even tot het volgende uur en zo? Ja, tuurlijk. Leuk, ja, leuk, van, leuk die, van die Veenlanden in Groningen is het helemaal niet zo ver naar het volgende onderwerp hoor, waar we het over gaan hebben. Nee. De Dakar Rally, die, die niet meer in Afrika plaatsvindt overigens. Dat hoef ik hopelijk niet meer uit te leggen. Dat vindt inmiddels plaats in Zuid-Afrika sinds 2009, is dat het geval. Ja, die is in volle gang, dus de Dakar Rally. En hopelijk hoeven we niet meer uit te leggen dat deze niet vrede wordt in Afrika. Na twee dagen ziet het klassement er goed uit voor de Nederlanders. Hoe het precies zit in de verschillende klassen... weet Eurosport-commentator Nelson Valkenburg als geen ander. Nelson, nacht. Goedenacht, eh... Uh... Ik... We kunnen het niet helemaal volgen, maar als we het goed uh, meekrijgen... dan zijn het vooral de truckers die hoge ogen gooien voor Nederland. Ja, uh, traditie, ik wel. Nederland doet het altijd goed bij de trucks. Maar het is ook echt een goede dag bij de auto's geweest. Hoor. Voor de Nederlanders het ziet er gewoon goed uit. Ja, vertel, wat is er vandaag gebeurd? Nou, als we bij de auto's beginnen, is het een echt slagveld geweest... bij de absolute kanshebbers. Uh, Stefan Petran zelf de leiding kwijtgeraakt, is 28 minuten verloren omdat hij drie van zijn vier banden tegelijk lek reed. Mm -hmm. nou, dat duurde even. En uh, toen kwam in één keer de Spanjaard Nani Roma bovendrijven. Maar Erik Wevers heeft echt een fantastische rit gereden vandaag. En ja. Hij staat in de top 10. Een Nederlander in de top 10 is altijd goed. Is dat uh, lang geleden? Nou, we hebben altijd wel een paar mannen gehad. Bernard te drinken, uh, Van Loon. En ook Wevers, die ja. altijd dat wel kunnen. Erik, ja, Erik Wevers is een naam die luisteraars van Radio 1 zomaar kunnen kennen. Dat was echt een grote in de autosport, is het niet? Absoluut heel erg ervaren qua rally's. Maar uh, laat zich nu dus ook bij dit, dit soort lange rally's zien. Het is nog vroeg, maar het kan absoluut uh, een, een teken aan de wand zijn hoor, voor Erik Wevers. Het gaat erg goed. Toch nog even terug naar die truckers, hè? want daar doen we echt bovenaan in het klassement mee. Uh, betekent dat dat ook echt kans maken op een eindoverwinning? Of is dat echt nog heel ver weg? Nou, Nederlanders horen altijd kans te maken op een eindoverwinning bij de trucks. En Gerard uh, de Roy doet dat fantastisch op dit moment. Ligt aan de leiding voor Marcel van Vliet. En houden voorlopig de Russische hordes van de kamassen achter zich. Maar ook hier geldt het, het is nog heel erg lang. Uh, maar Gerrit de Rooij heeft het uitstekend voorbereid. Was uit op de revanche uh, na vorig jaar. Toen hij net naast de zegen greep. Dus ja, hij is gewoon goed bezig. Ja. Eh, na al deze zegentochten voor Nederland en het eh, goede nieuws... is er ook minder nieuws, want er is een motorrijder uitgevallen. Ja, Frans Verhoeven, eigenlijk onze snelste motorrijder... was vandaag eh, echt ontketend, lag op weg naar een plek in de top 10, maar is gevallen en heeft zijn elleboog gebroken. Oef. Het duurde lang voordat we daar eigenlijk echt bevestiging van hadden... maar uiteindelijk kwam het slechte nieuws er wel van het team. En zal dus uh, moeten revalideren en een jaar wachten... voordat hij de aanval in Dakar weer kan opzetten. Ja, jij zit commentaar te geven vanuit Nederland. Jij bent er niet bij. Hou je niet af en toe je hart vast? Want er gebeuren altijd zulke verschrikkelijke ongelukken... en ook heel vaak in beeld. Um, ja en nee. Deze mannen kiezen en vrouwen, overigens ook... Kies er allemaal voor om juist deze, dit soort rallies te gaan rijden. En daar horen deze risico's ook gewoon bij. En zo, zolang dat een bewuste keuze is, uh, kun, kan iedereen daar heel goed mee leven. Als er toeschouwers bij zitten, is het een ander verhaal. Maar iedereen kiest voor het avontuur. En bij avonturen hoort net zo goed gevaar. En ik denk dat Frans Verhoeven daar net zo goed over denkt. Nou zijn er natuurlijk ook altijd uh, bepaalde etappes gevaarlijker dan de andere. Wat kunnen we de komende dagen verwachten? Nou... Het, uh, het is een hele interessante dag morgen met name. De, de motorenmannen die zijn gelijk doorgegaan. Die zijn niet naar het bivak gegaan. Die slapen vannacht als het ware in de woestijnen. dan gaan we morgen vroeg verder. Uh, dus die hebben echt een monstertocht. Voor de vrachtwagens en de auto's is het met name heel technisch. En dat zal de komende dagen nog wel blijven. De tweede helft van de rally wordt ja, het echte blazen door de duinen en de supersnelle etappes. Dus uh, het is wat dat betreft echt een, een rally met twee gezichten geworden nu dat we in Zuid-Amerika zijn. Uh, maakt het wel erg leuk. Maar uh, laten we eerlijk zijn: uh, voor Parijs is uh, nog ver weg. Gaan de Nederlanders het uh, goed uh, tot een einde brengen? Denk je dat we echt kans maken dat uh, Theo de Rooi nu ook gaat winnen? Ja, absoluut. Roy uh, en ook van Theo de Roy is uitvlakken. Nee, Gerard, uh, van Ger Huy. Gerard van ja. Rooi. Ja, Gerard ja, van sport. Ja, die <laughs> Sorry. Uh, en, uh, die twee mannen hebben absoluut kans hoor. Maar ik wil nogal een naam noemen: Sebastian Hosseini op de quads heeft. Vandaag ook een uitstekende dag gehad. Staat derde in het algemeen klassement bij de quads. Um, maar ook Erik Wevers, uh, die het gewoon bijzonder goed doet. Uh, het is inderdaad nog ver, maar het ziet er wel naar uit dat de Nederlanders zich uitstekend hebben voorbereid. En het ziet er gewoon goed uit. Maar ja, Dakar is Dakar en het kan dus over twee dagen helemaal anders zijn. Maar wat maakt het dat de Nederlanders altijd zo goed zijn? Ja, op de een of andere manier zien ze er toch wel de uitdaging in. Um, en ook ervaring, hoor. Zeker in het uh, geval van Gerrit de Rooy en ook Marcel van Vliet. Die hebben bakken met ervaring. Hetzelfde geldt voor Erik Wevers. En dat begint dan toch wel door te sijpelen in de resultaten. Ze zijn niet makkelijk gek te maken. En dat is precies wat je nodig hebt voor Dakar. Je moet rustig blijven accepteren dat je hier en daar een minuutje verliest. Anders uh, ligt je... Uh, zoals een van de absolute toppers bij de truckers, Magdeef, gewoon op je dak. Want die lag gisteren gewoon onderuit, terwijl die aan de leiding ging van de rally. Ja, dat was goed nieuws voor ons Nederlanders eigenlijk, hè? Ja, absoluut. En toch, uh, Gerrit de Rooij stopte daar, uh, verloor daar eigenlijk uh, bijna een half uur mee. Die heeft hij teruggekregen van de organisatie. Het uh, is dus, uh, een beetje etiketten in Dakar om dan te helpen als iemand in problemen is. En als je dat kunt aantonen, krijg je die verloren minuten weer terug. En dat is toch wel de manier waarop uh, de Rooij zijn rijdt snapt heel goed, net zoals de meeste andere Nederlanders, wel hoe Dakar gereden. Ja, kan. Dan kunnen ze bij het wielrennen van uh, Theodor Nog wat van leren. Van, uh, van dat even stoppen en elkaar helpen en oplappen en weer doorfietsen. Wel meer sporten, denk ik zo. Maar uh, als we gaan lang, dan langs alle sporten, als ik toch fout in ben gegaan. Klopt het wel dat Rintje Ritsma, de schaatser, meedoet? Ja, Rintje is inderdaad ook daar. Um, er zijn heel veel uh, uh, sporters die uh, inderdaad vanuit andere sporten dit zijn gaan doen. Adam Marisch, uh, de schanspringer, doet ook mee, doet het ook bijzonder goed. Uh, ja, Dakar heeft een uh, aantrekkingskracht op heel veel sporters. Uh, vanwege de uitdaging. Ja, ja ik vind het toch ook wel een droom hoor. Ik, heb, ik heb niks met autosport. Maar ik, er een beetje naast zitten en uh, die woestijn langs zien trekken. Ik denk dat iedere man in een midlife crisis en in mijn geval quarterlife crisis. <lacht> dat toch op de een of andere manier aantrekkelijk vindt, Nelson. Nou ja, ik moet wel zeggen dat uh, een van de nosums. De, de rest is uh, koffie gaan drinken. Ofzo, maar jij hebt de koptelefoon opgezet. En je zit aandachtig te luisteren. Ja. Want. Dus je het zo gaaf dit? Of wil je zelf meedoen? Uh, uh, of ik zelf meedoen? Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nou, het, het, het ziet er altijd wel goed uit als je op tv kijkt. Zo van ja. die hobbelende dingen door de woestijn. En, uh, hou je dat, van auto's? Nou, nee, nee. Dat dan weer niet. Ik, ik, denk, er zit ik, hier ik, een fantastisch onder, verhaal achter. Nou, je je, nee, dat dus, valt je gaat me. straks vertellen ik dat ik je drie Franse keer hebt meegedaan en zo. Die. Nee, ik onderhoud mijn eigen auto. Oh. Maar... Uh, Nee, ik ben niet echt een autofriek. Ja, nee, maar het was heel lang geleden dat ik dat hobbelende beeld had gezien. Ik nee. dacht, ik ga eens even luisteren wat er gebeurt. Ja. Toch, toch een, een boeiend verhaal op deze manier, ja, Nelson. Zo, zo blijkt het maar. Veel succes <laughs> met het uh, verslaan van het Dakar Rally voor Eurosport. Hoe laat begint het morgen? Ja, morgen zijn we er uh, drie keer. Uh, rond de klok van zes, rond de klok van acht. Twee keer met vijf minuten live update. En dan om 11 uur met de, de highlights van de vierde dag alweer van Dakar 2014. Bedankt en succes nogmaals. Nelson Valkenburg, wij zijn er straks weer na het nieuws van 3 uur. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.